Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Rusland is kwaad over het bekendmaken van een lijst van mensen die het land niet in mogen. Op de zwarte lijst staan 89 Europese politici en militairen... onder wie twee Nederlandse Tweede Kamerleden en een Europarlementariër. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken is de zwarte lijst in vertrouwen aan Brussel gegeven. De zwarte lijst van Rusland is een reactie op een Europese lijst met Russen.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 In Amerika wordt getwijfeld of hij kans maakt tegen grotere namen. Bovendien wordt met spanning gewacht op de kandidat kandidatuur van Jeb Bush, de gouverneur van Florida. De Duitse club HSV speelt ook komend seizoen in de Bundesliga. De ploeg van aanvoerder Rafael van der Vaart maakte vlak voor tijd het beslissende doelpunt tegen Karlsruhe. Het werd 2-1. De eerste wedstrijd speelde HSV gelijk.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 En heel hartelijk welkom bij CFM Cinema. Tweede uur, mijn naam is Euko Beuving. En we gaan rustig verder met het draaien van geweldige filmmuziek natuurlijk. En we beginnen tweede uur altijd met een enorme hit. En dat is deze keer The Look of Love. Gezongen door Dusty Springfield uit de film Catch Me If You Can. Een, een hele bekende film. En een, een nog een hele bekende hit. Komt ie. The love. Dusty Springfield. Het wacht eens op de uh, musical Dusty Springfield, natuurlijk. Uh, prachtige klanken. The Look of Love. Een nummer van Burt Becker. En uh, sensueel gezongen door Dusty Springfield. En uh, ja, schuchter aangeblazen op de sax. Zou ik maar zeggen. Oh ja, dit nummer wordt ook gespeeld door de Stranglers. The Look of Love. En dat is en, dacht ik, een uitvoering van acht minuten. Dat is een geweldige uitvoering. Moet je zeker eens opzoeken op internet. Stranglers, The Look of Love. En we gaan door met een andere grote knaller. En dat is Wieke van Weelden. Heb ik de hele tijd niet gedraaid. World of Blue. Uit het gelijknamig reclame spotje. Hold your breath, Hold on the It's Yeah. Um... sun come out Don't lose sight in dark of night Cause you're the light to break. Oceaan, wieken van wilden uit een promo filmpje van het Wereld Natuurfonds, dacht ik. World of Blue. En ja, dat is heel verpand. Ik zag laatste natuurdocumentaire. En daar zwommen in school sardientjes. En ik geloof dat de lengte van die school vijf kilometer was. Nou, hoeveel vissen zouden daar niet in zitten? Er waren ook een aantal vissers bezig om wat uh, vis binnen te halen, natuurlijk. Maar goed, als je nog eens een visje eet, ja. Wij vissen we de zee leeg met elkaar of valt het allemaal mee? Ja. Af en toe is het wel eens goed, zo'n filmpje van het Wereld En dan komen we toch bij het serieuzere werk. En dat is ook de volgende film. Dat is, ik doe alleen maar de titelmuziek, omdat ik die zo mooi vind. Veetles, oorlogsfilm, Hongaarse oorlogsfilm uit 2005. Over een Hongaarse jongen in concentratiekamp. Veetles, en Morricone. FM In 2015. Al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Ja, prachtige klanken in die Morricone. Een hele andere film. Eigenlijk is het een serie. Dat is de Games of Thrones. En uh, die is zo bekend, die serie. En het is me eens een keer gevraagd, kan je daar zien wat muziek aan Nou, dat doen we dan maar. Games of Thrones, titelmuziek uit de tweede serie, komt die... van dit schoonwerk is Ramin Jawadi. En ik doe er nog eentje om het... Uh, en dat is het nummer... The Throne Is Mine... Zo oh, mensen kijken ernaar. Uh, en ik zet er iets naast wat uh, uit Luther komt. Uh, Luther, een crime fighter en uh, dubieuze, uh, gaat altijd over de grenzen. En daar komt dit nummer uit. Dat is van, wordt gezongen door Nina Simone. Uh, don't let me be understood. Misunderstood. Mooie uitvoering. Baby, you understand me now.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 Ja, die kan er wat van, dat is duidelijk. Uh, een hele andere film, daar zitten we toch weer een beetje in het verlengde van de actie, de spanning en dat soort films. Dan kom ik bij Indiana Jones en The Temple of Doom, en daar is dit het eerste nummer van. Kate Capshaw Anything goes. Anything goes. <laughs> one point, just even out of Pierre, with a Pierre without one was on the double. She could say good to us, we feel along till I don't. Goed. De muziek van Indiana Jones. Dat was het vorige ja. nummer ook. Er is sprake van dat er nog weer een film komt hè, van Indiana Jones. Met uh, Harrison Ford... en hoofdrol. Wie weet. En wie weet, wordt hij weer net zo spannend. Dat zijn natuurlijk geweldige films. Indiana Jones. Uh, ja. Wat kan je tegenover Indiana Jones zetten? Iets heel zoets, iets heel zacht, iets heel zacht. En dan kom je terecht bij Cinderella. Cinderella. Een vrij nieuwe film met muziek van Patrick Doyle. En dan draaien we een paar nummertjes uit. Even kijken wat we kunnen vinden: A Golden Childhood. Nou, die moet ik even opzoeken, de, even kijken, de Golden Child, hoe komt u? Zijn zijn natuurlijk de romantische klanken van Patrick Doyle uit de film Cinderella. Film 2015, vrij nieuw, draait nog wel in een enkele bioscoop, geloof ik. Ja, het is eigenlijk best wel fris. Je kan je bijna niet voorstellen dat het uh, deze week 25, 30 graden gaat worden. Nou, wie weet, afgelopen zondag was het natuurlijk een ultieme filmdag. De hele dag regent. Nou, dan weet je het wel. Dan draait de video of je gaat in de bioscoop. Ik doe er nog één uit, uh, Cinderella. A dream is a wish your heart makes. Patrick Doyle. totaal andere muziek, een beetje jazzmuziek, le diner des con. Uh, het verhaal, elke week organiseren Pierre en zijn vrienden een etentje. De bedoeling is dat iedereen de meest domme persoon die hij of zij kent meebrengt als gast. Ze laten die tijdens het diner uitgebreid aan het woord over hun ideeën en opvattingen. Het groot vermaak van de gastheren. Aan het einde van de avond wordt de grootste idioot gekozen. Pierre denkt met François Pignon de show te stelen... Ja, ik zou die film wel eens willen zien. Het lijkt me een geweldig film om eens te kijken hoe dat uitpakt. De muziek is leuk. De muziek is van Vladimir Kosma. Klanken van uh, Vladimir Costa uh, uh, Cosma uh, Diner Descon. Ja, leuk gegeven, uh, vrouwmuziek. En ik uh, ben benieuwd aan, aan tijdens idee wordt wel wat afgekletst, gezwetst soms wel. Hè. Doe er nog een Depart de Christine. En de laatste, allo Henri. Van de diner de con Vladimir Cosma. Ja, en dan wordt het toch weer tijd voor een wat serieus werk. En dat is de film The Promise. En daar het nummer uit. De, de muziek is gecomponeerd door Klaus Bladelt. En dat is het Love Team. Vormers is een film uit 2005. Omdat de godin van geluk een jonge vrouw gunstig gezind was... werd zij de mooiste koninklijke bijzit in de wereld. Verwend door de koning leefde zij in extreme weelde. Het lot vervloekte haar echter om haar echte liefde te kennen... totdat de tijd erachteruit zou vloeien en de doden weer tot leven zouden komen. Op een dag ontmoette ze een slaaf die zo oprecht verliefd op haar was... dat hij bereid was zijn leven te geven om de vloek op te heffen. Hij gebruikte zijn bijna aan de lichtsnelheid gelijk zijnde... Sprint om de vloek op te heffen. Ze keerde terug naar het begin van haar leven... en verkreeg het recht om opnieuw te kiezen. Ja, het verhaal is niet zo geweldig... maar de muziek van Klaus Badelt is uh, fenomenaal. Dus dat is ook weer zo'n soundtrack... die uh, je ja, echt gehoord moet hebben. Ik, ik draai nog een paar. Dit is een kort nummertje. Uit uh, de uh, soundtrack. Van The Promise. Promise is een fantasyfilm, uh, aziatisch film uh, en co-productie met Amerika en de muziek Klaus Badelt en dit is de Promise, de so titelsong. De muziek, Klaus Badelt, The Promise. Ja, en de tijd om weer wat anders te draaien. En één nummertje doe ik wat maar. Me, van The Willow, you, uit de film Willow: The Johnny Begin. maar van Willow. En dan is het eigenlijk al de, de hoogste tijd voor de laatste film, zie ik. Dat gaat weer snel. En dat is uit de film Troy. Approach of the Greeks. Ja, als je deze film wil bekijken, dan heb je al wat tijd nodig. Ik zie dat die 163 minuten duurt, 196 minuten directors cut. Dus dat is een flinke hoeveelheid. Uh, het is 1193 voor Christus. Uh, Paris, de prins van Troje, wordt verliefd op Helena, koningin van Sparta. En Helena gaat met hem mee naar Troje zonder dat haar echtgenoot, koning Menelaos, dat weet. Dit zorgt. Daarvoor dat beide koninkrijken in oorlog met elkaar komen. Rond de stad Troje wordt op bloedige wijze met elkaar gevochten. Achilles was de grootste held bij de Grieken, terwijl Hector de oudste zoon van de koning van Troje, de hoop van de inwoners van zijn stad was. Prachtige film. Helen en Paris. tijd de klok van 11 uur, dus het zit er alweer op voor uh, CFM uh, Cinema. En ja, we hebben weer van alles gedraaid. Pop, klassiek, jazz, uh, new age muziek zelfs, voor mijn gevoel. Dus het was weer te veel om op te noemen. Ik hoop dat je het een beetje aangesproken heeft en dat de muziek tussen zat die je uh, echt te gek vond. En dan hebben we nu nog een beetje tijd om onze vaste iTunes te draaien. Misschien nog wel uh, het tweede stuk er ook van. Uit de uh, uh, Franse film Donne la Maison, mu muziek van Philippe Rombie. Veel mensen vragen me wel eens, welke muziek is er nou toch? Nou, het komt uit de film Dans la Maison. En de muziek is van Philippe Rombie. En het is de titelmuziek. Nou, ik zou zeggen voor zo direct. Sleep wel Slaap lekker. Maak een goede nacht. Morgen gezond weer op. En tot de volgende keer. Nou, duurt dat wel wat langer, want ik ga een poosje op vakantie. Maar zo gauw ik ben, dan merk je het weer. Met CFM.